Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A13 naar richting Rotterdam. Tussen Delft-Noord en de Afritberk Rode Reis 5 kilometer. Een vrachtwagen staat stil, daardoor is de rechte reis ook dicht tussen Delft-Zuid en de Afritberk Rode Reis. Er was een aanreding op de A20, gouden richting Hoek van Holland. Tussen het Knopen ter plein en Spaanse polder staat 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ocean, goedemorgen ZFM, we zijn ietsje later dan we zouden willen, maar we zijn er. We hebben vandaag weer een prachtig programma met van alles wat, een afgewogen programma, zou Albert Jan Vos zeggen. Dit was Komen Hawkins, zoals ik al zei, en we gaan nu naar de big band van, ja... We gaan nu naar de Big Band. Geweldig. Um, het ganzenlied. Het ganzenlied gaan we nu draaien. Het was de big band van Woody Herman met het, uh, het nummer Goose Gender. Een snaterende klarinet die de uh, gans goed imiteerde. We kwamen er wel heftig in vandaag, maar het is ook een hele mooie dag. En we zijn nu weer back to basic. We gaan vandaag uh, allerlei draaien, heel veel saxofoonmuziek Grote jongens, kleine jongens. Ik heb ook, zoals u dat van mij gewend bent, een moment ingerhaald voor regionaal talent en voor landelijk talent. We gaan nu luisteren naar een, een opname van Mel En dat is natuurlijk wel een mooi nummer voor vandaag. Blue Moon. Blue Moon. Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own, mm -hmm. you knew just what I was there for. Heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper. Please adore me When I looked The moon had turned to gold Blue moon Now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without a love of Er Debbie heel veel uh, uh, nagespeeld, maar nooit geëvenaard. Natuurlijk door het trio van Oscar Peterson met uh, wie anders dan Ray Brown op de bas en Eddie Ickpen op de drums. We gaan, zoals ik al zei, vandaag ook uh, allerlei saxen draaien. En een daarvan is uh, Ben Webster. Ben Webster, uh, die wij horen in een uh, small bezetting met een, een nummer van Elkton. Um, en het nummer is Stompy Jones. Ja. Ja. The compliments to a dummy Can I get you 20 Dit is een track van een uh, mooie CD van Jimmy Smith, de Dotcom Blues, met, uh, waarop staat Etta James, Dr. John B.B. King, Time We gaan nu luisteren naar iets heel gevoeligs: Toet Stielemans en Alice Regina. En die gaan uh, vertolken Borchino. Het is een in, van een, een demo in het kader van uh, grote talent uit de regio. Dit uh, is een groep met uh, Fred Leeflang, de Haarlemse saxofonist, Ronald Langestraat, de Toetsen, Nanning van der Hoop, Slagwerk, Erik van Leeuwen gitaar, Wietse van Voeken, basgitaar, contrabas. Dat zij uh, een hoge kwaliteit hebben in huis heb, heb ik laten horen en ik laat nog een stukje horen in een mooie ballad en dat is uh, watch New 1, 2, 3, 4 Just the world. Margaret Whiting, vorig jaar overleden Amerikaanse dame die heel veel heeft opgenomen wat geproduceerd is door de jazzcomponist en uitvoerder Johnny Mercer. Als we het hebben over jazzmuziek dan denkt iedereen en roept iedereen dat is geïmproviseerd altijd op een thema dat, heel veel thema's die zijn speciaal gemaakt door jazzmuzikanten. Uh, heel veel thema's die zijn gehaald uit bestaande stukken populaire stukken popi-jopi stukken zeggen we altijd en dan ineens is het jazz en de Puritijnen vinden dat helemaal niks want die denken dat moeten jazzmuzikanten -muzika gemaakt hebben er zijn natuurlijk ook uh, muzikanten die halen hun inspiratie uit de klassieke muziek. En iemand die zich daar enorm voor leent, is natuurlijk uh, Johann Sebastian Bach, Toccata Ifuga. En dat wordt uitgevoerd door de Thomas Harden Trio. En het zwingt alsof het er nooit uh, alsof het er speciaal voor gemaakt is.